Wij beginnen de zogerles 228 op de pagina Koef Ein 175. Hassulam, de linker kolom, de regel 3. Ik herinner je waar het over gaat, de, de, de oud die, die wij leren. Dat over uh, Abraham. Ja, Abraham die uh, een feest, een grote feest, heeft georganiseerd. Uh, en ten, ten, ter ere van zijn, ter, ten gelegen, ter gelegenheid van het groot worden van zijn uh, zoon, Yitzchak de Groot, betekent dus dat hij van uit de borst werd gehaald dus al kon al lopen, kat heeft bereikt. Um, en de aanklager die kwam aan de deur en stond voor de deur en niemand lette erop en hij ging hem Abraham en Sara aanklagen. En Sara lachte erbij. Wat betekent dat allemaal, wat de Torah ons vertelt? Dat is erg speciaal. Speciaal zo'n geval, wat we hebben geleerd, dat men moet wel geven aan de zitterager. Altijd een beetje iets geven. Iets wat uh, niet essentieel is, uh, opdat die ons met rust laat, en dat wij ook uh, verder... Uh, kunnen ons mee bezighouden met het geestelijke werk. De regel drie, de linker kolom, de regel 3. We zes katuf kan, nach het mekatrega, we kam al patcha vier begavna de miskana, velo man de asgach vijf bijpunt. En dat is wat hier gezegd wordt. Na gaat Mekatrega, de aanklager die dalden af, we kwamen al patgen en kwamen uh, uh, uh, tegen de duur, aan de duur kunnen we zeggen, als, staat het zo als, een arme. We er was niemand om Oblem te letten. Vijf, nader En natuurlijk moeten we kijken naar elk woord dat er gebeurt, dat het gebruikt wordt. Kilahol haonim, wat dais tam zes misouda to, Bedarko darko, Rak zeifen hai mikatrega hanal. sheino no moil schumt Acht laviro. Zolat lehanoto tome at meagdusha kanal negen. Sche ja kan bivhinat hamiskana. Tira zat in lekabel helko Kijk wat is er wat zegt ons nu? Vijf kilo gooi nou niet even, want aan alle en aan alle arme. Natuurlijk dat hij Abraham zo eten zou geven aan hen eten zou geven zes, misschien uit zijn maaltijd. Bidarko, zoals bij hem gebruikelijk is, lang zijn weg letterlijk, dus zoals bij hem uh, gebruikelijk was in. Hagna sator giem tamit, zoals hij altijd dat deed, door zijn gastvrijheid. Rak zeven haimikatraga mikatrega, alleen deze aanklager, zoals boven gezegd werd, waar aan wie absoluut helemaal geen zuiverheid zal helpt of van nut kan zijn om hem te, te zuiveren, anders dan door hem te, en geniet, te doen genieten een beetje van het heilige. Men kan hem niet verzadigen, men kan hem door niets um, uh, wegkrijgen, weg anders dan om een beetje van het heilige te geven, dat is wat hij nodig heeft, kan daar zoals boven gezegd werd. Negen, shahayakan, bifinata miskanat, welke aanklager was hier als, als, een, als een arme? Waarom was hij als een arme? Waarom was die aanklager hier als een arme? Omdat kiratza, likabeel, tiengel, komiak dusza, want hij wenste zijn deel te ontvangen van het heilige. En dat is, daarom kwam hij aan de deur. Dus niet alleen om, om, om, om Abraham uh, uh, op de proef, op proef te stellen, maar hij kwam omdat hij was arm. Uh, hij moest, uh, hij kon alleen maar arm, omdat hij geen heilige heeft in zichzelf. Daarom is hij arm. Kijk nou hoe geweldig wat we leren. En een klein beetje moet je dan ontvangen van het heilige, daarom kwam die aan de duur van Avraham. Avraham was heilig, dus hij wilde van hem een beetje heiligheid ontvangen. Tien na de punt. Avraham, Loradza, Elef, Lehanot, Lesitra, Achra, Afmache, Umiad Dusha, Elef, Sheratza, Twalef, Lehaknyo, Bekocho, Uli Dachuto, gamri Olifichach Aladertin um u katrekitrege, kmoshe katov lehalan. Maar Abraham, let op, maar Abraham wenste niet, let op, Abraham wenste niet de sitra Achra te doen genieten of iets te geven, zelfs maar iets te geven, maar Abraham wilde hem. Uh, zelfs maar ni niets geven, absoluut niets geven uit het Heilige. Maar hij wenste, Abraham wenste hem de kracht, uh, Abraham wenste hem te ondermijnen. Dus Abraham, die had een enorme, grote kracht, hij wenste die Sitra agra, die aanklager, te ondermijnen. Helemaal te ondermijnen in zijn kracht, en door hem weg te Wat betekent zullen we zien, olif je en daarom, mm. Allah, daarom steeg die op, die aanklager steeg dan op, we trek en ging hem aanklagen, zoals verderop zal verteld worden, zal gezegd worden. 13. We zijn. Ze is zo goed, ze is zo meer als de miskana, oni, mamash, ela, vijftien. Houden barhu, bij hit zes. We tavo, we Lehand no to misouda to Shel Abraham 17 Het eerste woord Kamovar ik denk dat het laatste de laatste letter moet het voor de punt moet het niet hij zijn maar resh Kamovar resh okay. um, we zeggen, en dat is wat de Zoger zegt. Nachat regga kigab naar de miskana, dat de aanklachter dalden af als, als een arme. Sullah, ja, oh, mama's. Wat betekent de Zoger oh, zegt dat hij als arme? Dat betekent, hij was niet daadwerkelijk arm. Maar men zegt zo, het is zo so gezegd over hem omdat uh, hij deed zich voor, vermomde zich als een arme. Ja, 16. Weet daar waar, Legenot. Otto, en eiste, om hem, eiste van Abraham, dat hij hem zo van zijn maaltijd van Abraham, van de maaltijd van Abraham, dat hij hem zo daarmee, daarvan, Daarvan laten genieten, zoals so, so het uitgelegd is. Kijk hoe diepe, diepe dingen die, die ons de Torah vertelt. En niet een verhaal van Abraham, daar iets uh, van vlees en bloed enzovoort. So allemaal geestelijke dingen. Uh, de hele Torah is eigenlijk de ziel van de mens. Ja? Door de Torah de mens brengt zichzelf in overeenkomst met de Torah en de Torah is de zeer en pin. Dus de mens brengt zichzelf in overeenstemming met de zeer en pin. Dat is de hele de Torah is één ziel en niet in uh, ook natuurlijk de hele wereld. want Als we bestaat uit het, het algemeenheid het bijzonder. Aval Hirgish Abraham hier gis bo shehu sitra achra weil ken lo ratza ten lo klum, maar Abraham voelde wel in hem dat hij van de Siter Agra was, 18, en daarom wenste hem absoluut niets te geven. En nog steeds is het voor ons vreemd, ja, dat, dat Abraham wilde hem niets geven. Terwijl wij we weten dat het, dat het kan niet anders, alles wat er geschapen is, heeft tekort, ja, of niet? Men moet altijd geven aan de Malchut, tot de Gmartikun, de Malchut blijft niet eh, tekort hebben. En dan moet je dat natuurlijk haar geven. Waarom Abraham toch wilde niets geven aan de Sitra Acha? 19. We zijn katu, we zijn Shomer. Afilu Yona Acha, Afilu Yona שיהש בזה רמז 20 חניחבד כי בסדר קורבנות ביים רק שני תני יונה 22 כנגד בית ניקורדות אכלולות יחד במלכות 22 22 אם ממתיכת במדת הרחמים שיהש בדין ורחמים 32 יחד והדין שבא בגניזה Ugniza uit Mira, waarachamim shibafirantwintig kaima breedgaalje, ki lulei lohaya ya kanai. En nu goedkijk ik wat nu alleen via begrepen wat het, en ervaren wat het de Torah zegt. Let op. 19, en dat is wat gezegd wordt, dus wat de Zoger zegt ons, in deze oord, Avile Jonah gaat, zelfs een duif, zelfs een duifje, wilde hij niet geven. Wat betekent een duif? Of rem is niet want daarin, Daarmee, daarin bestaat een, een zeer gewichtig belangrijke hint. Voordat ik verder ga, ik zal ik een beetje zo uitleggen. dat Er bestaat zoiets. In de Torah wordt gezegd dat een mens moet brengen over... Overhanden. Ja, zoals ze dat deden in de tempel. Overhanden brengen naar zijn vermogen. Dat betekent... De ene die geeft, uh, als hij veel middelen heeft, dan die brengt bijvoorbeeld een os, een uh, koe ja, of een, uh, een uh, hoe heet het, een, een ja. je, van alles wat hij die, wat die heeft, moet je wel geven naar zijn vermogen. Net zoals we hebben gezegd, nou, als iemand bijvoorbeeld een miljonair is. Uh, multimiljonair en die dan mm, uh, en its its its brengt wat een ander die bijvoorbeeld gewone gewone mens is en die dan geeft bijvoorbeeld een tiende, ja, en de andere is uh, multimiljonair en die geeft precies hetzelfde net als die andere normale mens die gewoon werkt uh, minimum salaris ontvangt. En die ook dezelfde tiende geeft als die andere. Voor de andere is het natuurlijk, voor de miljonair is het natuurlijk niets. Als peanuts. Duidelijk. Dus iedereen moet ook, dat is de hele bedoeling van, dat iemand, als iemand over wil doen, dat hij moet dan doen uh, zoals uh, naar zijn vermogen. Het moet wel doen. Over betekent, wat betekent over? Dat de mens doet iets wat hem pijn doet. Ja, duidelijk. Wat, wat het moeilijk is om weg te geven. Duidelijk. Wat moeilijk is weg te geven. En niet wat, het, wat hij een beetje hij, iets geeft, dat is voor hem als niets. Als, een, als een, een, een, een dubbeltje. Dan is het geen offer. Daarom ook de Tora zegt: iedereen moet naar zijn vermogen. Maar als iemand arm is, dan moet je alleen maar is het, Kan hij volstaan met twee duifjes. Gewoon twee duifjes. Koop je dan twee duifjes? Het schijnt niets te, te zijn. Niet niets te kosten. Erg weinig heel ja, in die tijd. Dus twee duifjes kon je dan uh, brengen. Twee duifjes. Als armen. En waarom twee? Hoe kan je weten? Waarom twee? Alleen hier kan je dat leren. wat In, dat, in die vijftien, weet ik veel, tien regeltjes. Kan je de, het geheim daarvan leren. En dan kijk, dat zegt je dat, waarom dan, wordt gezegd hier dat, dat Abraham wilde hem zelfs geen duifje te ge geven, er staat één duif, waarom is het één, wat is nou, wat staat het hier, één duif, de, de Torah in Zorger spreekt ook nooit over, uh, in, als het ware, symbolische dingen, altijd te kijken, waarom is het één, dan zegt hij dat, dat daarin, daarin hier zit een, een geheim, een geheim, een geheime, uh, een hint, een verborgen aan, uh, aanwijzing. 20 Kibasidar korbanot want in de orde van het brengen van de overs in de tempel, bij Imrak brengt men uh, alleen maar twee uh, duiven en niet één. 21. Ik daar, ik Waarom is het? Waarom brengt men twee duifjes? Let op wat je ons nu zegt. Omdat het overeenkomt met... Gepaard gaat... Op overeenkomt met de twee punten... Die samengevoegd zijn bij elkaar... In de Malgoed. Malgoed heeft twee punten. Herinner je nog? Twee punten van de Malgoed. Die arme is. En dan is het twee punten. Twee duifjes... Welke malgoed is uh, verzoet door de eigenschap van barmhartigheid, de bemidata rachamim. Dus twee punten hebben we. De een punt is daar waar de malgoed zelf is, die niet verzoet is, die arme blijft tot de gmartie ja? En de andere punt is de punt van de verbinding van de malgoed mal met de, van de mal goed met die bina met de barmhartigheid, dat zij heeft, de malgoed heeft, uh, twee punten, Hij heeft din en rachamim samen, zij heeft uh, gere, uh, gestrengheid en barmhartigheid samen, dat zijn die twee punten van de malgoed, de malgoed heet de boom van goed en kwaad, ja, wij weten dat, zeeranpin heet de boom van het goede, of de boom van het leven, het scheim, maar de malchut is de boom van goed en kwaad. We hadden Sheba, Geniza, Utmira, terwijl waarbij haar dien, de dien van de malchut, is verstopt en verborgen. Altijd moeten we verbergen deze malchut, deze punt van dien de van de malgoed, moeten we altijd verbergen. We ha haar rachamim, terwijl haar rachamim, haar barmhartigheid, kajma bij het bestaat in het onthulde. Altijd moeten we, gelijk op, altijd onthullen deze malchut die verbonden is met de barmhartigheid. En niet de malchut die, die, die uh, uh, dien is. Die moeten we verstoppen. Verstoppen tot de gemartheid. kon steeds corrigeren, onszelf. En niet laten onthullen deze malgoed van de eh, Tsimtzum alf. Kie 24 na het hakje. Want was er dit, deze ver, verzoeting er niet. Loha Yaholam dan. Als dat deze verzoeting er niet zou geweest zijn dan zou de wereld niet kunnen... voortbestaan. Kan zoals boven gezegd. Ook in onze wereld is het precies hetzelfde. Is zelfs in onze wereld... in de wereld van de wens... om te ontvangen voor zichzelf... zoals de wereld is... Uh, zien we precies hetzelfde. De mens verbergt zijn wens... zijn uh, tweede punt. Ja, de, de punt waar... waar van de maghoud die... dien is. De mens wil laten zien zijn eh, aardigheid, ja of niet. Het is nodig. Het is anders men kan niet, niet voorbestaan. En iedereen ver, verstopt dat zijn zijn goed van de van die dus dien is. Alleen criminelen dan die, die kennen dat niet. Ja, die mensen dus dan die alleen maar leeft door deze mal goed steeds zij trekt hem aan, deze malgoed van de, die onbedekt is, en hij brengt deze malgoed omhoog, en leeft door die gestrengheid, en niet door de warmhartige daarom, daarom, als je ziet, wel criminelen al vaak zeggen, of zeggen dan, de wereld is slecht, ja. De wereld is slecht, ja, maar hij is dan, en alles, de wereld is alles aan hem is aangedaan, en zo voor en zo voor. Waarom? Omdat hij maar goed, hij ziet de wereld zo, begrijp je? Omdat hij eh, niet in staat is, of wil niet, kan niet, op een of andere manier, niet bereid is om dat te doen, om die maar goed, de dien te verstoppen in zichzelf. En daarom is het, het wij weten dat alleen, zoals het ook ons vertelt, ziet, dat de wereld bestaat, kan voorbestaan alleen door gratie van het verstoppen van deze malgoed die dien is en manifesteren naar buiten deze malgoed die verbonden is met de bina. Waarom is het zo? Want alleen door deze malgoed die verbonden is met de bina, met deze punt, via deze punt kunnen we het licht ontvangen. Duidelijk. Alleen via de Bina kunnen we, maar goed, die verbonden is met de Bina, daar, daarvan, dat kunnen we wel licht ontvangen. Oké, okay, het is niet, het is niet uh, echt, uh, wij komen niet daardoor, uh, het, is, het is wel Bina, het is een kilim van de Bina, het is niet helemaal zo uh, so dat wij daar, dat daarmee Gmartie Koen kunnen uh, ervaren in onszelf geeft niet. Maar het is wel een vorm van chassadim die we ontvangen. Een beetje chassadim met een beetje hoogmad erin. Maar dan wel op deze manier de, de wereld kan voortbestaan tot de gmartiko. En dan komt het, wel, komt het wel goed. 26 naar de punt. Waar ken je eigenlijk die Marak bet nee Jona 27? Wet je daar? Khresot Jona gaat. הוסוד היונה ששאלח נוח 28 מינה תיבה. וילא יאש פאשומ שוּבָה אֶלַבָה אַדְנֵי הַנְּתִינָה. כי יונה חרד רומזת את למידת אדינ שיבא מלחוט דירתה בלי מתוק ממידת רחוב רחוב ממידת we kievanche nog, lo 31, yachole taken, ba, shum tikun, aerken, lo jasfa 32, la elav a love, od. Een geweldige nog iets extra wat hij ons nu heeft verteld, ons over nog. Let op, ook weer hier, de Torah wordt onthuld, dan zien we, alles is in één mens, dezelfde kracht. Van nog verhaal, van nog alles hebben we in onszelf, binnen één mens. Maar let, let op wat je ons nu vertelt. Al ah, 26. We kennen daarom, eindelijk had die Mrak bed beneden Jonah, altijd moeten gebra ge gebracht worden twee duiven als uh, over. Wat betekent twee? Duidelijk, want beide zijn nodig. De ene is verborgen. Eén is, is dan tegenover die malgoed die uh, gestrengheid is. En de andere is tegen de tweede punt. De, de malgoed die uh, verbonden is met de Bina. Weet hij daar 27. En weet. Dat het geheim van één duif. Zoals wat hij zegt nu. De zoger zegt dat. Hij wilde geen één duif brengen, Abraham, als uh, over. Dat, dat geheim van één duif, dat is het geheim van de duif die Noach heeft gezonden van de ark. Ja, de Noach, herinner je nog, dat Noach toen de, Noach toen, uh, de wateren al... Uh, afgenomen waren, ja, nou, nou, dat hij uh, flink al afgenomen had, dat hij had een, een duif, weggestuurd, uitgestuurd, om te kijken hoe dat zit op de aarde, of nou uh, al de planten, de bomen al verschenen, of zo, of te, om te kijken. En hij stuurde één duif, ook okay, één duif heeft hij gestuurd. Wat betekent deze, deze duif die, die hij gestuurd had? Dan zegt dat. hij dat. Dat is één duif, dat is het geheim van de duif die nog uh, uitgestuurd had van zijn ark. En welke duif niet meer bij hem teruggekeerd was. Wat betekent dat? Herinner je nog, dat staat in het Torah, dat de, de duif keerde niet terug. Wat betekent dat, 29? Die jona gaat, om zet het, dien. Want één jona, één duif, één van die twee, één duif, die zin speelt op de eigenschap van dien, van de gestrengheid, die in de mal goed is, de regel 30, zonder verzoeting, door de eigenschap van barmhartigheid. We kiewansen nog loja goede te En aangezien loog. Kon absoluut geen. Kon, uh, in, kon daarin. In deze malgoed. Absoluut helemaal geen correctie maken. Van deze malgoed. Van de malgoed. Van de. Uh, Gien. hij kon het niet corrigeren, daarom. Loo, Jo, lo je daarom keerde deze uh, Dijf niet meer ter, bij hem terug. Nee, 33. Och waar niet bij hem? In Jan, Amerika trege. Schetavache, ko, 34. מסודתיה דאברהם ביום הגמל את בנו שהוא פייפנדרטח עניין תיקון חיסרון אשר אי אפשר לתקנו זה סדדרטח מתרם גמר התיקון בדרך אחר זה פייפנדרטח de 20e dat 38 39 ut mira sod hayona 40 el Noach kanal verschillende van verschillende worden dezelfde Dezelfde, hetzelfde onderwerp behandeld, is hier ziet van uh, um, die twee punten van die Malgoed, hoe worden ze van verschillende kanten belicht, ja, van uh, de kant van Noog, ja, dat die één oh, duif had weggestuurd, dat het is hetzelfde concept, en van die aanklager die aan de duur van Abraham, Abraham kwam, eh, uh, Steeds hetzelfde, hetzelfde onderwerp, maar dan van verschillende kanten uitgelegd. Waarom van verschillende kanten? Waarom moeten we dan van verschillende kanten dat uh, weer horen van die twee punten? We dat, weten dat nou, dat is genoeg. Ja of niet? Dat kunnen we kunnen wel gebruiken. De zoger kent de ziel van de mens. Ja, er zijn... ...of zoveel lagen... ...in de ziel van de mens... ...en de zoger... ...waarom de zoger, waarom de zoger moet zo lang zijn... Ja, ...de zoger spreekt steeds over die twee punten... ...dan zou we dan... ...een paar, twintig pagina's moeten zijn... ...klaar... Ja. ...de zoger weet... ...van verschillende invalshoeken... ...aan te pakken de ziel van de mens... ...want... ...het, het kijk... ...de wijze van de mens... ...de mens is gemaakt... Als geen enkel mechanisme in de wereld. Als geen enkele wijze. Zo is de mens gemaakt. Zo volmaakt. Zo ingenieus. De ziel van de mens. Zijn binnenste. Dat om alle uithoeken ervan aan te spreken. En aan het licht te laten komen. Er zijn allemaal verschillende eh, krachten nodig. Verschillende... Uh, plaatsen uit de Torah, daar van verschillende aspecten die schijnbaar dezelfde onder onderwerpen belichten. Ja, wij weten al van die twee punten. Nou, maar kijk dat en dat. En, um, dat zegt hij dan. Ook waar, niet bij R33. En het is al uitgelegd, de kwestie van de aanklager Ramekatrek, Shetawah, Helko, die de het zijn deel, 24. Mis, mis, udateha, de Abraham van de maaltijd van Abraham op de dag van het grootbrengen van zijn zoon. Dat dat is welke kwestie is? De kwestie van correctie uh, van het tekort. Als er je afshalt, dan is welk tekort is onmogelijk, op onmogelijk te corrigeren voor de gemaakt op een andere manier. Er is geen andere manier om dat tekort van de mal goed te corrigeren, dan om steeds aan de armen te geven. Zie je dat? Daarom de Torah zoveel zegt, geef aan de armen, geef aan de armen. De bedoeling is dat juist deze armen, duidelijk, de armen, dat is dan de, eigenlijk de sitra agra, die men geeft, een klein beetje geeft, uit zichzelf, omdat er is geen andere manier om, om die te corrigeren. Voor de gemar 37. Weet hij daar, en weet. Hoe zot mij dat het malchut dat het geheim is, dat is de essentie van de eigenschap van de dien, van de gestrengheid die in de mal goed is. 38. Dat de mens kan dat niet standhouden, kan het niet uh, Eh, uh, we Een mens kan haar niet uh, aanschouwen, niet haar corrigeren. Uh, en zij, deze Malgoed, dien van, van de Malgoed, moet verstopt en verborgen blijven. 39. Srih, Gamken, Sotha Jonah dat is ook het geheim van de duif, die niet meer terugkeerde aan Noach, die niet meer terugkeerde naar de ark. Zie dat? De ark van Noach, wat was van de ark van Noach? De ark van Noach was een vorm van tikkun, ja? De ark van Noach. Hij heeft al die dieren daar naartoe gebracht, en alles wat leefde, om het behoud, om, om het te laten behouden. Ja. Dus Hashem zei dat, allemaal moest het binnenkomen. En alleen die jona heeft die, alleen de die duif heeft die weggestuurd, en die kwam er niet terug. Er waren twee duiven natuurlijk, ja. alles was twee. Ja. Sommige waren ook zeven, herinner je Sommige, de Sommige dieren waren zeven, zeven paren. Maar één duif was weg. Einduif, juist Einduif die, die vertegenwoordigde die malgoed, de gestrengheid, de dien van de malgoed. En zij keerde niet terug, omdat de ark is de redding. Ja, de ark, waar de ark kwam, in de wateren. De wateren, en die kwam dus boven de wateren. Dus chassadim, gesed, dat is was... De wereld werd gered door de gesed, door de genade. Dat was ook de, de ark van, van Noor. Da, daar, ja, daarom de duif die de malgoed, als het ware, de punt van de malgoed was, die weggezonden was, die, niet, die niet gecorrigeerd kon worden door in de ark, door de gesed, do de gmartikundi werd uit de ark weggezonden. Amnam, de volgende pagina, de kolom de Hasulam de eerste rechter. Abraham, hij ja, je ho, le we de hainu baderech, le Mide. midde, Lemekatreg, katreg, drie, lemme pume, kijk wat je zegt ons, de volgende, amnam, echter, de volgende pagina, dus pagina kuf een, sam, u kuf ein, ein wav, sorry, 176, asulam, As de rechter kolom, avram. maar echter, avram, had moeten, let op wat hij zegt ons, had, had kunnen hem corrigeren, had, had kunnen haar corrigeren, Abraham had kunnen haar corrigeren, let op wat hij zegt ons. Bahayamutale, na, en het was opgelegd op hem, om haar te corrigeren. Om, ja, om die hoe, de heino dat wil zeggen, bederig op de manier le mij haf midden om aan de aanklager iets te geven om zijn mond dicht te doen om zijn mond dus laten dicht, dicht doen dat hij zou niet aanklagen ja, dan is hij bezig met zijn mond dan, had hij, dan zou hij dan hebben zo'n uh, een, bot, een botje in zijn mond dan kan hij niet aanklagen dat had Abraham kunnen doen, zegt hij. Vijf. Nee, drie. Na drie naar de punt. We kiepen vier, Shelonatan, Loledemkatre, Klum. Laat geen lawaam me komen te En aangezien Abraham hem niet, gaf, niet aan, gaf niets aan de aanklager, daarom steeg hij op en ging hem. Aanklager. Maar wat is nou toch wel Abraham? Abraham wist toch deze wet. Dat het, hij moest toch iets geven aan deze armen. Waarom had hij toch wel niet, hem niet, niet gegeven? Waarom stond hij de aanklager voor de deur En Abraham natuurlijk wist wel wie dat was. Waarom Abraham toch heeft hem, aan hem niets gegeven? Toch wel... Ja, nog steeds weten we het niet. 5. Hij had het moeten geven aan hem. Want dan zou hij hem niet aanklagen. 5. We zesje om her. We midi. We miskani. zes Kiki bakol su Zo. Loonti klum. Zeif en Limidat, die in Shemuel houdt, Shigi miskana. Ach, de Letla mekarma amnam. Hulka neigende kutsabrihu, kihij elze mekhalhoud nu kwade zierand in tien, Shéhu kadosh baruhu kutsabrihu. Kijk naar uchvelig wat een heel uh, nieuwe licht op wat het gezegd wordt, dat armen, herinner je nog ook, Jeshua ook zei, en dat armen zijn deel van de schepper. Dat Hashem um, let op de armen. Wat betekent dat allemaal? Wat betekent dat allemaal? Dat Hashem let op de armen wel Hashem uh, uh, ...heeft... ...een gebroken hart... ...lief... He? Arme, arme, armen heeft, arme heeft... ...een gebroken hart... Ja? ...omdat die gebroken hart heeft niets... En dat, ...wat betekent dat deze... ...speciale liefde... ...van de Baruch ...van de Heilige Gezegende Zijn... Tot de armen, wat betekent dat? Wij weten dat de armen... ...dat is wie? De Malchut, ja of niet? De Malchut die tekort heeft... Ja, dit tekort heeft de Malgoed, de Midata Dien, de eigenschap van dien die van de Malgoed. Dat is de, de arme. Dat is in het heilige. Dus in het systeem, in het in het besturingssysteem tussen de Zeeranpin en Oeka. En wie is een cadeauboro? Wie is de heilige gezegende zee? De heilige gezegende zee, dat is Zeeranpin. Duidelijk. Dus the is. is, is, is, is That the zeiran pin is the, the sepher is the zeiran pin. Yeah, of need. And zeynukva is zeynukva is malhut. That is the varum is that why varum ha-shem his is of the arme want hier op aarde, men moet geven aan armen, omdat dit overeenkomt met de, het geven van deze hier aan Pien, aan zijn nukwa, aan malgoed. Dat is deze parallel, die, dat parallel wat, wat we hebben met het hoe God, geestelijke, let op. Dat is wat hij zegt. We waar Vijf, ja, nog een keer, nee, of we ze, Shomer, en dat is wat hij zegt, de zoger. We lo ja, hij vlaag Dat hij, die aanklager, aan, die, die steeg op naar Hashem. En hij zei, over Avram zei. En hij gaf niets aan jou. Waarom niets aan jou? Waarom Avram gaf niets aan jou? We lo, we lof, le en niet aan de armen. But betrays that says, "Kim ketrek and he klagh de em an." Sheba holds so that also that in all days a multitude, loti klum have di nits, Avram have di nits, and the eigenschap van din, die in de malchut is, dus and the arme dat is de mal arme. she niks red miskana dat zei heit de arme die malchut. De let la me garma, we zij heeft uit, dat zij niets uit zichzelf heeft. Wij weten dat de Malchut, uh, heeft niets van zichzelf heeft. hoe amna en zij is echter het deel van het aandeel van de kadoorsboroek of van de Heilige gezegende zij. Want de Serentin moet aan haar geven, die hier ze me malgoed, want zij is. De malgoed zelf, de noekwa van de zierenpien. Welke zierenpien de regeltien is, Hakadosh hakadoshabriho, de heilige gezegende zijn. Uiteindelijk, er is geen manier, let op, er is geen manier om tot de schepper te komen of iets te ontvangen van de schepper anders dan te komen tot de zierenpien. Zierenpien is de schepper. Wat de wereld spreekt over de schepper, de, de bla bla, alleen woorden. Want als je weet de eigenschappen van de Zerandien en, en brengt jou een overeenkomst daarmee, dan ontvang je ook van hem het licht. Net zoals uh, Hij geeft het aan de malgoed en de malgoed via de malgoed ontvangen wij. Tien. En alles is in de mens, zie dat alles. Hebben wij in onszelf, hebben we de plaats in onszelf. Kijk, hoe, hoe kunnen we dan zien, zeer en Pien en Ja, we moeten ons brengen in overeenstemming met zeer en Pien en geven aan de Noekwa. Hoe erg in het algemeen kunnen we zeggen dat boven de geze is zeer aan Pien, bij ons. Tot vanaf ons hoofd tot in de tabo is zeer en Pien, kunnen we zo zeggen. Ja, in de mens, naar krachten van binnen. Dus boven van boven tot de baai tot de, tot de, tot de, tabor, tot de kunnen wij, Dat is als het ware de kracht van het geven. En dat moeten we brengen in overeenstemming met de zeer En onder de tabor is de plaats van de malgoed. De plaats van de armen die moeten we geven. En daarmee overeenkomen we met. De zerampine nukwa van de wereld absoluut. Nee, en op deze manier steeds corrigeren wij ons. Op deze manier is de wereld gemaakt. Tien na de punt. Sjare ti kota tikotabamidat elf arachamim. Ela de zorach ki jung olam. Weil twalof Twaalf. Hanim Shahim, Ali deim, dat arahamim, nif hanim dertin kmo helek jaulam. Shalidei ze, i tak nu, viertin gamm, etzemabel hulka, de kutscha, bril, hulli, wat Wat is wat in dat ze dat dus Lohim tikota, dat hij heeft haar verzoed, dus Hashem, hakadosh baro de ziran pin, Verzoot heeft haar verzoed, met de eigenschap van barmhartigheid, alleen maar, voor, ten behoeve van het, voortbestaan van de wereld, want de wereld kan niet bestaan, zonder, zonder barmhartigheid, welken en daarom, amogen en al de met rachamim. En daarom de mogen die aangetrokken worden, de regel 12, door de eigenschap van de Rachamim, ja, via de tweede punt van de Malchut, die verbonden is met de Bina. Daaruit trekken wij deze mogen, die van de Bina trekken wij dan naar ons toe. Nifhanim worden geacht, 13. Kemoche lekker bena Yawlam, zoals als deel. Van de, van de aard, van de bewoners van de wereld, dat daardoor zullen zij ook de malgoed zelf corrigeren, dat zij welke malgoed is de, het deel, het aandeel, alleen maar van de heilige gezegende zijn. Dus telkens wanneer wij ons corrigeren, Man omhoog doen, corrigeren wij ons. En dan brengen wij ook een stukje correctie aan haar. Dan brengen wij hen tot zivuk, zeer aan ook, En hij geeft het aan haar. Vijftien. Weke van Charidei Hane De Henika Banim Sara Zestien. Ik heb het gevoel dat ik hier in de zomer heb gezegd dat ik hier in de zomer heb de zomer in de de Kijk, die zegt We geven aan en aangezien door het wonder, door het grote wonder, wat gebeurde met, de Sa, met Sarah tijdens het feest. Door, aangezien het, door het grote wonder van dat Sarah eh, eh, gaf. Eh, liet zuigen, ja, zoog, ja, zoog, liet zuigen. De kinderen, die zuigen, de kinderen gaf melk, aan al die kinderen gaf melk tijdens het feest. Wat betekent dat, Sarah gaf melk aan al die kinderen? Ja, een vrouw van negentig, ja, dat zei, dat zei al die kinderen, ze brachten allemaal al die kinderen, de grote, al die grote, de aarde allemaal de vrouwen, die waren natuurlijk allemaal wilden alle aarde natuurlijk uh, uh, beschamen. Hè? Dat ze, dachten nou, uh, dat ze dachten op deze manier zullen ze haar natuurlijk uh, uh, beschamen, dat ze, dat, dat ze geen melk had. Hè? Dat is dat een kind ergens op de marktplein ge ge ge als vondeling ge gebracht naar huis gebracht werd. En ze gaf allemaal en allemaal melk. Wat is dat allemaal? En, en een gewoon orthodox. Die denkt misschien dat het wel zo is. begrepen. Dat het, men, die, men, die menen misschien dat het wel, dat het wel zo letterlijk ze betekent. Wat betekent dat? Kijk naar nou, wat de zoger ons vertelt. Wat wil ons zeggen de Torah? Dat, dat groot wonder dat er geschieden met de Sarah. Dat zij melk gaf. Borstmelk gaf. En al die kinderen daar die daar, die daar kwamen die daar meegebracht waren naar het feestje. Wat betekent dat? In Psyche, dat, dat dat wonder wat zij deed aan haar gebeurde, trok Abraham daardoor alle mogen van de eigenschap van de Rachamim. Ja, daardoor was alle mogen van de eigenschap van de Rachamim... Gaf het, euh, ...heeft hij dan aangetrokken, dat, dat daardoor was het al bij hem, voor hem was het al afdoende bij hem de kracht om ook euh, de armen, hamiskana, ook de armen, die in de Malchut te corrigeren. Ja, deze de dien, deze eigenschap van de dien te corrigeren, dat zij is, welke arme van de malgoed is het aandeel van de heilige gezegende zij. Lachentie trekt, daarom daarom uh, klagde hij hem aan, dus eigenlijk Abraham kon dan uh, ook die arme corrigeren, die, dus als hij dat, uh, uh, uh, uh, uh, volgens deze aanklager, dan, daarom zegt hij deze aanklager, ging hij dus omhoog en die zegt tegen Hakadosh Baruch 9 en hij gaf aan jou niets, dat wil zeggen, jouw aandeel, de aandeel van Hakadosh Baruch het aandeel van Hakadosh Baruch dus hij gaf niets aan de malgoed, aan de dien. Twintig. Welavle miskana hainu chelka shel etse amalchut tenen Tvintar Shehi ba miskanuta sheein b'nei haolam yicholim tvein Tvintar velo karif kadmech afilu yonah had drin Tvintar da hainu aionah hainu 24 kanij. Punt. 20. We lavele miskana en ook niet aan de armen, en gaf ook niet aan de armen, dat wil zeggen, het deel van de malgoed zelf, dat zij in armoede is. Dat wil zeggen, deze malgoed van de jean de kant van de haar jean 21 dat, dat uh, de mensen kinderen kunnen haar niet corrigeren ja, tot de kmartikoen kunnen wij dat niet corrigeren en dat Abraham heeft het niet gedaan en hij heeft niet gebracht hij heeft uh, voor jou dus hij tegen de schepper, zegt hij. Tegen Akadosh Baro, tegen Zeer en Pien, zegt hij. En hij heeft niet gebracht voor, uh, aan jou als offer zelfs geen jona, zelfs geen duif. Geen één duif. Geen duif heeft hij voor jou aan jou gebracht. Dat wil zeggen, wat betekent één duif? Dat wil zeggen, de duif, 23, die nog niet kon corrigeren, oftewel de eigenschap van de djinn van de malgoed. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Het is fijn, het is erg fijn wat we leren. Het is niet eenvoudig, het ligt niet voor de hand. Maar met alles wat wij al hebben, weten van die twee punten van de malgoed, kunnen we dat altijd plaatsen. We doen Amart, Sarah, de het, ba. כי דלינקר linker kolom der regel 2 Sara hu soth bina umida derachaming ami yera der tak bamachut u va mirata tsahokasa li elokim fir kol ashomeya yitshakli him shicha Umituk gadol me ode at shelo nireta ode kol zes pinata hisaron, maar etze midata malhut. Wena sa zeifen hashash gadoel shema lotish ar mihamadze shum acht sumat leve let again et Toe, en bovendien, Amart Sarah is dus, de, de, verder die klacht ook Sarah aan. Hij zegt, bovendien, Sarah, Sarah zei, en Amart en bovendien ze, zei hij deze aanklager, Sarah de hayachet bade, Sarah, Sarah heeft ervan gelachen. Kie Sarah, want Sara, kijk nou wat Sarah is, de kracht van Sarah. De regel 2, de linkerkolom. Sarah is de bina, en de eigenschap van de barmhartigheid, die zij uitstraalt in de malgoed. Hoe Bamirata, ba en wanneer zij gezegd had, Zachokasali, Hashem, Elohim, heeft mij een lachertje met mij gemaakt, Spo Koel HaShumea, iedere die dat luistert, iedere die dat luistert, iedere die hoort dat, dat ik een kind heb, heb ge laten uh, op, de, op de wereld gebracht heb. Ietschak zal lachen van mij. Dus Ietschak betekent zal lachen. Ietschak, de naam Ietschak betekent zal lachen. Himshiga, wat, wat deed zij, Sarah? him schiehe wase oshalem zei trok daarmee an het volmaakte licht en zeer grote furzuti Dermate groot, vijf ad shlonir tot dat so dat uh, de hele het hele tekort in de eigenschap van de malchut zelf werd niet meer zichtbaar. We en er was een grote... een groot gevaar... als het ware... dat men... dat men... Zo, dat, er, dat het zou... niets overblijven... van... daardoor om... aandacht te schenken... eraan aandacht te schenken... Om aan, dit, aan de correctie van de malgoed zelf. Dus kijk, de Sarah had zoveel kracht en gesadiem en warmhartigheid aangetrokken. Dat de malgoed, het, het tekort van de malgoed, werd bedekt. Nou, als het bedekt, het malgoed tekort is bedekt. Dan uh, bestaat er uh, uh, een gevaar. Dat de mensen zullen... Uh, Zullen geen aandacht meer schenken aan het tekort van de malgoed. En zullen dan niet gaan corrigeren de malgoed. Je begrijpt wat ik bedoel? Kijk, het, het moet zo zijn. Zesduizend jaar moet, het wel, moet men wel correcties doen aan die malgoed. Als Sarah zoiets corrigeert. Zo'n geweldige kracht aantrekt. De, de kracht van Sarah. Dat malgoed, de eigenschap van, van de gin, van gestrengheid, wordt bedekt. Op der, zo bedekt dat men niet meer kan uh, merken van het van, van de, van de tekort van de malgoed. Nou, dan kunnen ze, men, kan men zeggen: van oh, we hoeven niets te corrigeren meer. Dat is dan het gevaar dat er bestaat. Het is net als bij bijvoorbeeld met het, in, met het uh, Brit Hadassah. Wat men denkt zo kinderlijk. Men denkt zo, kijk, precies hetzelfde. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dat men zegt, Yeshua, ja, Jezus, Jezus, heeft de hele wereld gered. Ja, door zijn, door zijn dood heeft hij dus redding gebracht aan iedereen. En iedereen is klaar daarmee. Ja, geloof in, in, in, in Jezus en, ja, en dan ben je gered helemaal dus dan alle zonde ah, De zonde heeft die uh, op zich genomen en heeft vergeven. De zonden zijn jou vergeven, worden jou zijn jou vergeven. Wat wil men dan zeggen dat, op deze manier? Dan is het ook weer precies hetzelfde. Yeshua heeft natuurlijk de redding gebracht in deze wereld. Maar, als men dat alleen maar zo denkt, hij zo heeft de gebracht, let op, dat was wanneer men omhoog komt, ik zal het wel beter leren, ik vertel het straks op een andere, een andere gedeelte van, van de les. En hier gaan we nog even afmaken, dus één zinnetje hebben we nog, dan zullen we dat zien. Maar, Sarah, wat betekent Sarah? We hebben, de, we weten twee, we hebben zijn twee systemen, ja? twee systemen. Er bestaan de werelden. De ja, dus de, de boom, de levens De werelden. De schaal van de werelden. En de schaal van de zielen. Als de ziel corrigeert zich de, zichzelf, dan daarmee corrigeert hij ook de werelden. Wij corrigeren door ons werk, corrigeren wij ons de zielen en natuurlijk ook de werelden. Dus die twee uh, want er zijn twee, alles bestaat uit twee aspecten, ja of niet? Uit uitwendige en inwendige. Dat is ook de wereld zo gemaakt, uitwendige en inwendige. De uitwendige gedeelte van de werelden is, zijn de werelden, ja of niet? De, de werelden zelf is uitwendig gedeelte van de schepping. En de zielen zijn inwendige gedeelte van de schepping. Dus hebben we twee schalen. Dus als hij zegt dan de Sarah... Corrigeert dan, dan de malgoed. Betekent dat de stadsara corrigeert daarmee. Eh, de malgoed. Het inwendige gedeelte. En natuurlijk daarmee ook de, het uitwendige gedeelte wordt ook gecorrigeerd. Nog een zinnetje. En dan. Eh, daarna, daarna gaan we verder. We hoe le soda pen is schlag, we hullem we gaan, we achal, we gaan je ollam. pagam, dat Kai kon opletten, we gaan in behandelen van de zee, belangrijke heb ik een beetje daar, gehad. En uh, dat is, and that leek op, op wat in de Torah geschreven staat. In de, herinner je nog, toen Kain heeft gezondigd, heeft de broeder, uh, ja toen de, Kain heeft de broeder gedood, en uh, überhaupt, nee, nog, nog daarvoor, let op, daarvoor nog, toen, uh, na de zonde van Adam, ja. Dat Adam werd, Adam werd samen met, Gava werd verjaagd uit Ganeden, uit het paradijs. En wat staat daar in de Torah geschreven? Opdat hij niet zo... trekken zijn hand aan, uh, aan de boom van het leven. Aan het shaim staat geschreven. Aan de boom des levens. En zal eten daarvan en zal leven altijd. Daarom werd hij dan uitge uitgestuurd. Uh, uitgezonden, oftewel eh, verjaagd uit het paradijs, duidelijk, want hij zou alleen maar eten, eten van daarna eten van de boom des levens, dat betekent, hij zou daarmee bedekken zijn zonde. en dan zou hij niet hoeven dan, als het ware, corrigeren zichzelf, maar dat kan niet, het moet altijd correcties, altijd, eh, de mens, elke mens persoonlijk moet zijn correcties doen, Niemand zal hem helpen. Natuurlijk, we weten, de weg bestaat, de weg van, ook zo geeft de reding, brengt de reding. Maar betekent niet dat het eenmalig is en alles. De mens moet zelf dat doen. De mens moet zelf deze correcties doen. Kijk nou wat we leren hier. Dat staat in het dus, dat opdat hij niet zou zijn hand uitstreken, Adam, de mens dus, en zou eten van de boom, des levens, en zal eten, en zal leven altijd. Altijd leven betekent vol zijn van de barmhartigheid en, en de heino dat wil zeggen, dat hij zo niet, wat betekent, eeuwig leven. Kijk nou wat hij zegt, ons eeuwig leven. Dat wil zeggen, dat hij niet zou voelen nog, dat hij niet meer zou voelen, bij zichzelf uh, een of een ander tekort. Dat betekent het eeuwig leven. Kijk nou hoe hij ons dat geweldig even tussendoor zegt. Dat de man, dat hij zou niet voelen, niet meer voelen tekort bij zichzelf. Helemaal niet. Wil je hem graag? En dan zou hij niet gedwongen, niet genoodzaakt zou zijn, om de schade te kunnen, te hoeven te corrigeren. De schade die hij gebracht had aan de boom, door de boom, van, door, de, door de boom van goed en kwaad, door, door, door de boom van kennis. Een geweldig stuk, wat wij straks kunnen, in de Brit Gaddasha doornemen, zie dat, dat hij moest, de mens moest verjaagd worden, verjaagd worden, naar zijn kilim de Kabbalah, ja, want in het in paradijs de mens was, en dan gaan we dat doen op de volgende gegeven moment.